met Het Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat 41 aanhangers van islamitische staat zijn opgepakt... nadat ze waren gevlucht uit een kamp in Noord-Syrië. Eerder waren al 195 vermoedelijke IS'ers opnieuw gevangen genomen, zeggen de Turken. Volgens president Erdogan hebben de Koerden tijdens de Turkse invasie honderden IS'ers en hun familie vrijgelaten. In verschillende westerse landen woedt een discussie over het terughalen van de vrijgekomen IS-sympathisanten. Bij een optreden van DJ Martin Garrix in de Amsterdamse Rai... zijn van acht tientallen mensen beroofd. Onbekende spoten de bezoekers pepperspray in het gezicht... en stalen sieraden, geld en mobiele telefoons. Volgens de politie zijn er zo'n 130 mensen behandeld door de EHBO. Hoeveel mensen precies zijn beroofd is nog niet duidelijk. Het Britse lagerhuis stemt vanmiddag rond half vier... over het Letwin-amendement. Als dat amendement wordt aangenomen... Moet premier Johnson de EU vandaag nog vragen om verder uitstil van de Brexit tot na 31 oktober? De opstellers van het amendement zijn bang dat als de Brexit-deal vandaag wordt goedgekeurd, de Brexit-wetgeving de komende dagen alsnog wordt weggestemd door hardline Brexiteers, waardoor er alsnog een no-deal-Brexit zou kunnen komen. Als het amendement wordt aangenomen, is het de vraag of de stemming over het Brexit-akkoord vandaag wel doorgaat. En een vier eeuwen oud schilderij in het stadhuis van Bolzwart is zwaar beschadigd. In het doek zitten grote barsten en scheuren. Waarschijnlijk doordat het in het Friese stadhuis onderhevig was aan temperatuurschommelingen. Restauratie gaat zeker 50.000 euro kosten. De beschadigingen zijn de tweede grote tegenvaller bij de grote opknapbeurt van het monumentale stadhuis van Bolzwart. Eerder bleek dat de oude toren op instorten stond doordat het hout was aangetast door een kever. Het weer geleidelijk droger en vanuit het westen ook wat zon. Ongeveer 14 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het zuidoosten dan regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10 voor de Koentunnel aan de noordkant van de stad... tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zin in ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 ja, eh. <laughs> dat, um, goed, wat gaan we doen in het uh, tweede uur? Uh, terwijl uh, <coughs> de heer van Buringen iets uh, voor zijn inwillige <laughs> mens aan het uh, doen is, dat nou, maakt niet uit. Maakt ik niet uit. Uh, ik uh, geef het in ieder geval, uh, uh, ga ik het, uh, het even doornemen wat uh, hier in het tweede uur uh, op stapel staat. Sowieso straks, uh, uh, een beetje verderop in dit uur, het, uh, de aandacht voor de wedstrijd. S.V. Zandvoort tegen Purmerstein.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 dat uh, kan, uh, kan introduceren namelijk Starpoint en Objective en hier op, op mijn Zonspersen radio juist ja yeah.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 Uh, dat, dat af en toe die sociale media, dan moet je een beetje met uh, zelf bevlekken, moet je dat uh, kunnen doen, toch of niet? Ja joh, Weet beetje uh, een lol van in het leven. Uh, uh, in zien, uh, ja, ja, we gaan zo direct natuurlijk de evenementagenda ja. doen. Uh, zitten er nog interessante dingen tussen waarvan we kunnen zeggen, nou daar moeten we naartoe? Ja, zeker weten. Ja?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 Oké, okay. ja, maar, maar dan we zit hem een heel even ja, terug. Hoor want, ik, <laughs> dat hoor <laughs> ik, dat hoor ik. Hij loopt al. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh uh, wat een prettige. Ja. Zoiets als. Mwa, mwa, maar, maar goed, ja, het nu uit. Ja. En uh, als wij ons mond houden. Ja. Dan heeft, uh, ja, heeft uh, Thomas. Uh, ons even wat te zeggen. Ja, nou, laten eens even horen. Hallo, mijn naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Duidelijk. Drink, mijn druk, elke avond is een dit het nummer eigenlijk ook uh, nog uh, laten horen tijdens uh, Eve Berendsen. Uh, nee, want toen uit. was hij nog niet uit. Hij kwam een week later uit. Oh, dus We hij hadden heeft wel een uh, leuk interview met uh, Thomas. Toen. Jij. Ja, ik. Huh? En, uh, en, uh, en toen.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 het geluid van zandvoort. Ja, inderdaad. Uh, het goede nieuws is uh, dat wij er volgende week uh, met ijs en in de weer zijn. He? Ja, gezellig, uh, gezellig. Dat is een heel goed idee. De vervangers voor uh, de winkel. De, de winkel die die we in uh, die we dan netjes proberen achter te laten. Ja.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 Bad.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 far away bell tower chimes when night falls on the town right before the light dies night falls on the town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 Hij is er niet. Joop is er. Ik bel hem ondertussen even snel. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, wacht maar even. Dat gaan we. Dat gaan we... Oh, kijk. Huppatee. Uh, uh, Joop van S. Uh, met de SV Zandwoord tegen Purmestein. Joop, goedemiddag. Nee, nog niet. Uh, dit, is, dit is echt uh, rampzalig. Uh, dit is eventjes uh, gewoon uh, zweten. zoals we altijd uh, moeten doen. Ja, want ik. Ik. ik, ik, ik, ik het is.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 Ik heb even gokken natuurlijk met uh, welke lijnen het dan net was, maar ja, het uh, is voor mij ook weer even helemaal winnen. Dus dan zie ik allerlei uh, de hele feestverlichting op uh, deze tafel aangaan.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 Oh, er staat 12, dat is weer verkeerd gedaan. Het speel in de 57ste minuut. En Sanders is nog steeds 2-1 voor Zandvoort. Dus uh, laten we uh, even de duim gekruist houden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 Het is te weinig money in mijn zakken, Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit Want mijn antje vindt verdiend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 Shocker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 But I just wanna stay young Er zit ook een klein beetje een uh, rafelrandje aan deze standwoord op zaterdag. Maar dat heeft natuurlijk een reden. En dat is uh, gewoon omdat er ook nog iemand bovenaan het uh, werk is... Uh, die dit uh, programma op zondag ook, uh, of wat zeg ik, donderdag ook doet. Kijk, heb ik er altijd twee seconden over, hè? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...